Minister van de Stuur van Veiligheid en Justitie komt toezeggingen over betere ICT bij de politie niet na. Volgens de Volkskrant moet de politie bij de registratie van asielzoekers en in de opsporing werken met verouderde en kwetsbare systemen. In een brief aan de minister spreekt de commissie die toezicht houdt op de politie-ICT van een geloofwaardigheidsspanning. Het ministerie van Justitie zegt dat het op orde brengen van de basis van de nationale politie voorrang heeft.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 Het Pentagon heeft bijna 200 foto's vrijgegeven van gevangenen in Irak en Afghanistan. Op veel van die foto's hebben de gevangenen lichte verwondingen. De foto's zijn volgens het ministerie van Defensie onderdeel van 56 onderzoeken naar wangedrag door Amerikaanse militairen in gevangenissen in het buitenland. Er zijn in totaal zo'n 2000 foto's gemaakt. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU zegt dat juist de niet vrijgegeven foto's bewijs zullen leveren van mishandeling.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 day in.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 It old. If you like you go far, run fast. But if you chase love, don't pass. Chances never be to last. I better run and chase and find it out more.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 Visit <laughs> you